Op een zomerochtend, 150 jaar geleden, maakten een jonge Deense landeigenaar en zijn vrouw een wandeling over hun landgoed. Ze waren een week getrouwd. Het was niet gemakkelijk voor hen geweest te trouwen, want haar familie was van betere stand en rijker dan de zijne. Maar de twee jonge mensen, nu 24 en 19 jaar oud, hadden tien jaar lang voet bij stuk gehouden. En tenslotte hadden haar hooghartige ouders moeten toegeven. Ze waren onuitsprekelijk gelukkig. De heimelijke samenkomsten en gesmokkelde, innig bedroefde liefdesbrieven behoorden nu tot het verleden. Voor God en de mensen waren ze één. Ze konden op klaarlichte dag gearmd lopen en in hetzelfde rijtuig rijden en tot het eind van hun dagen zouden ze zo blijven lopen en rijden. Hun verre paradijs, was op aarde neergedaald en bleek verrassend genoeg vol te zijn met de dingen van het alledaagse leven. Met scherts en spel, met ontbijt en avondeten, met paarden en honden, met hooioogst en schapenteelt. sigismund de jonge echtgenoot, had zichzelf beloofd dat er van nu af aan geen steen meer op het pad van zijn beminde zou liggen en er geen schaduw meer overheen zou vallen. Louisa, zijn vrouw, had het gevoel dat zij nu elke dag en voor het eerst van haar jonge leven zo vrij was als een vogel in de lucht, omdat zij voor haar man nooit geheimen kon hebben. Voor Louisa, die door haar man Lise werd genoemd, was de landelijke sfeer van haar nieuwe leven een bron van verwondering en verrukking. Zij moesten naar hart lachen om de vrees van haar man dat het bestaan dat hij haar kon bieden niet goed genoeg voor haar zou zijn. Het was nog niet zo lang geleden dat ze met poppen speelde. Wanneer ze nu zelf haar haar opmaakte, haar linnenkast ordende en haar bloemen schrikte, beleefde zij opnieuw dat betoverende en verrukkelijke gevoel van alles ernstig en nauwgezet te doen en al die tijd te weten dat het een spel was. Het was een heerlijke juli morgen. Kleine wollige wolken dreven hoog door de lucht en overal hingen zoete geuren. Lise droeg een wit mousseline jurk en een grote Italiaanse strohoed. Haar man en zij volgden een pad door het park. Het slingerde verder over het grasland, tussen kreupelbosjes en boomgroepen door, naar de schapenweide. Sides zou zoals een vrouw, zijn schapen laten zien. Daarom had ze haar witte hondje Bijou niet meegenomen, want dat zou tegen de lammeren tekeer gaan en ze bang maken of met de herdershonden honden stoeien. Sigismund ging prat op zijn schapen. Hij had in Mecklenburg en in Engeland de schapenteel bestudeerd en was met katswoldrammen teruggekomen waarmee hij zijn Deense fok wilde verbeteren. Onder het lopen legde hij Lise de grote mogelijkheden en moeilijkheden van het plan uit. Ze dacht, wat knap is hij toch, wat weet hij veel. En tegelijkertijd, wat een zot is hij toch met zijn schapen en wat een kind is hij nog. Ik ben honderd jaar ouder dan hij. Maar toen ze op de schapenwijk kwamen, kwam de oude schaapherder Matthias hen tegemoet met het treurige nieuws dat een van de Engelse lammeren dood was en twee anderen ziek waren. Lize zag dat haar man zich dit nieuws erg aantrok. Terwijl hij Matthias uithoorde, zweeg ze en drukte slechts zachtjes zijn arm. Een paar jongens werden weggestuurd om de zieke lammeren te halen, en onderwijl bespraken heer en knecht alle bijzonderheden van het geval. Het duurde geruime tijd. Lize begon om zich heen te kijken en aan andere dingen te denken. Tweemaal deden haar eigen gedachten haar diep blozen van geluk als een rode roos. Toen trok de blos langzaam weg uit haar gezicht, en de twee mannen spraken nog steeds over schapen. Even later trok een gesprek haar aandacht. Het ging nu over een schapendief. Deze dief was gedurende de laatste maanden als een wolf de schaapskooien in de omgeving binnengedrongen, had als een wolf zijn prooi gedood en weggesleept en was als een wolf verdwenen, zonder één spoor na te laten. Drie nachten geleden hadden op een tien mijl verder gelegen landgoed de schaapherder en zijn zoon hem op heterdaad betrapt. De dief had de man gedood, en de jongen bewusteloos geslagen... en had weten te ontkomen. Naar alle richtingen waren mannen uitgestuurd om hem te vangen... maar niemand had hem gezien. Lize wilde meer horen over dit verschrikkelijke voorval... en de oude Matthias deed haar graag het genoegen het nog eens te vertellen. Er had in de schaapskooi een langdurige vechtpartij plaatsgevonden. Op vele plaatsen was de leme vloer doordrenkt met bloed. Tijdens het gevecht had de dief zijn linkerarm gebroken. En desondanks was hij met een lam op zijn rug over een hoge schutting geklommen. Matthias besloot me te zeggen dat hij de moordenaar met plezier eigenhandig zou opknopen. En Lise knikte hem ernstig en instemmend toe. Zij moest denken aan de wolf van Roodkapje. en voelde een aangename koude rilling over haar rug lopen. Sigus Boend dacht aan zijn eigen lammeren maar hij was zelf te gelukkig dan dat hij iemand ter wereld kwaad kon wensen. Na een ogenblik zei hij, arme duivel, Liese zei, maar hoe kun je medelijden hebben met zo'n afschuwelijke man? Grootmama had inderdaad gelijk toen ze zei dat jij een vrijdenker en een gevaar voor de samenleving bent. De gedachte aan Grootmama en aan de vergrote tranen leidde haar aandacht weer af van het gruwelijke verhaal dat zij zojuist gehoord had. De jongens kwamen terug met de zieke lammeren en de mannen begonnen ze zorgvuldig te onderzoeken, Tilden ze op en trachten ze op hun poot te zetten. Ze knepen ze hier en daar, zodat de kleine dieren klagelijk mekkerden. Lize kon dat slecht verdragen en wendde zich af. En haar man merkte het. Ga vast naar huis, liefste, zei hij. Dit duurt nog wel even. Loop maar langzaam op, dan haal ik je wel weer in. Zo werd ze dus weggestuurd door een ongeduldige echtgenoot, voor wie zijn schapen belangrijker waren dan zijn vrouw. Als er iets ter wereld heerlijker kon zijn, dan door hem het huis uitgesleept te worden om naar diezelfde schapen te gaan kijken, dan was het dit. Ze liet haar grote zomerhoed met de blauwe lint op het gras vallen, zeggende dat hij die voor haar mee terug moest nemen omdat zij de zomerlucht langs haar voorhoofd en door haar wilde voelen strijken. Ze liep heel langzaam door, zoals hij haar gezegd had, want ze wilde hem in alles gehoorzaam zijn. Terwijl ze daar liep, voelde zij het als een nieuw groot geluk, geheel alleen te zijn, zelfs zonder bijou. Ze kon zich niet herinneren dat zij ooit in haar leven geheel alleen was geweest, het landschap om haar heen was stil, als het ware vol belofte, en het was van haar. Zelfs de zwaluwen die de lucht doorkruisten, waren van haar, want zij behoorden hem toe, en hij was van haar. Zij volgde de bocht langs het kreupelbosje en merkte na een paar minuten dat ze uit het gezicht van de mannen bij de schaapskooi was. Wat kon er nu, dacht zij, heerlijker zijn dan verder te lopen langs dit pad door het hoge bloeiende gras, langzaam, langzaam, en zich daardoor haar man te laten inhalen. Het zou nog heerlijker zijn, bedacht zij, zich in het kreupelbosje te verbergen en weg te zijn, van het aardoppervlak verdwenen, wanneer hij de schapen moe en verlangend naar haar gezelschap de bocht van het pad om zou komen om haar in te halen. Er schoot haar iets te binnen. Ze bleef staan om erover na te denken. Een paar dagen geleden was haar man gaan rijden en zij had hem niet willen vergezellen, maar was wat met Bijou gaan wandelen om haar domein te verkennen. Bijou, die voor haar uitsprong, had haar toen regelrecht naar het kreupelbosje gebracht. Terwijl ze hem volgde en zich voorzichtig een weg door de struiken baande, was zij plotseling midden in het bosje op een open plek gekomen, een nauwe ruimte als een kleine alkoof met gordijnen van dik goudgroen brokaat, juist groot genoeg voor twee of drie mensen. Op dat ogenblik had zij het gevoel gehad dat ze in het hart van haar nieuwe rijk was terechtgekomen. Als zij die plek vandaag kon terugvinden, zou ze daar heel stil blijven staan, voor de hele wereld verborgen, Sigismund zou overal naar haar zoeken. Hij zou niet kunnen begrijpen wat er van haar geworden was. En een minuut lang, een kleine minuut, of misschien als ze koppig en hardvochtig genoeg was, vijf minuten, zou hij beseffen wat een leegte, wat een ondraaglijk, triest en verschrikkelijk oorde de wereld zou zijn als zij er niet langer was. Ze bekeek het kreupelbosje aandachtig, om de goede ingang tot haar schuilplaats te vinden, en toen drong ze erin. Ze deed haar uiterste best om niet het geringste geluid te maken, en daardoor vorderde ze slechts heel langzaam. Toen er een twijgje bleef haken in de stroken van haar wijde rok, maakte zij het voorzichtig uit de mousseline los, om het niet te knakken. Even later greep een tak een van haar lange gouden krullen. Ze bleef staan, hief haar armen op en bevrijdde zich. Iets verder het bosje in werd de grond vochtig. Haar lichte voetstappen maakten nu helemaal geen geluid meer. Met één hand hield ze haar zakdoekje tegen de lippen, als om de heimelijkheid van haar onderneming te onderstrepen. Ze vond de plek die ze zocht en boog zich om het gebladerte opzij te schuiven en haar groene bosvertrek te betreden. Op dat ogenblik raakte ze met haar voet verward in de zoom van haar jurk, en zij bukte zich om hem los te maken. Toen zij zich weer oprichtte, keek zij in het gezicht van een man die al in de schuilplaats was. Hij stond recht op, twee passen van haar af. Hij moest haar hebben gade geslagen terwijl ze door het kreupelhout recht op hem afkwam. Zij nam hem met één enkele blik op. Zijn gezicht zat vol schrammen en builen. Zijn handen en polsen waren zwart van modder en geronnen bloed. Hij was in lompen gehuld, had blote voeten en om zijn blote benen waren lappen gewikkeld. Zijn armen hingen aan weerszijden langs zijn lichaam. Zijn rechterhand omklemde het gevest van een mes. Hij was ongeveer van haar leeftijd. De man en de vrouw keken elkaar aan. Deze ontmoeting in het bos verliep van begin tot eind zonder één woord. Wat er gebeurde kon slechts in een pantomim worden weergegeven. Voor de twee die erin optraden was de pantomim tijdeloos. Volgens de klok duurde ze vier minuten. Ze had nog nooit in haar leven in gevaar verkeerd en het kwam niet bij haar op, zich rekenschap te geven van haar positie of na te gaan hoeveel tijd het zou kosten om haar man te roepen of Matthias, die zij op dat ogenblik tegen zijn honden hoorde schreeuwen. Zij aanschouwde de man tegenover zich zoals een bosgeest aanschouwd zou hebben. De verscheiding zelf, niet wat erop volgt, verandert de wereld voor de mens die haar ontmoet. Hoewel haar ogen het gezicht van de ander niet loslieten, wist ze dat de alkoof in een hol was veranderd. Op de grond vormden een paar zakken een legerstede en er lagen wat afgeknaagde botten naast. Er moest s'nachts een vuur hebben gebrand, want de grond was bezaaid met as. Na enige tijd besefte zij dat hij haar net zo stond op te nemen als zij hem. Hij was niet langer uitsluitend het in zijn donkere hol opgespoerde wild dat zich gereed maakt voor de sprong, maar hij woog zijn kansen, tracht de zekerheid te krijgen. Toen was het alsof ze zichzelf zag, met de ogen van het in het nauw gedreven dier. De geluidloos naderende witte gedaante die zijn dood zou kunnen zijn. Eindelijk bewoog hij zich. Zonder zijn arm op te heffen, verdraaide hij langzaam zijn rechterpols, tot het mes in zijn hand met de punt naar haar keel wees. Het was een waanzinnig, een ongelooflijk gebaar. Hij glimlachte er niet bij, maar zijn neusgaten verwijden zich, zijn mondhoeken trilden een beetje. Toen stak hij het mes langzaam weer in de scheden aan zijn riem. Ze had niets van waarde bij zich, behalve de trouwring die haar man een week geleden in de kerk aan haar vinger had geschoven. Ze trok hem af en liet haar bij haar zakdoekje vallen. Zij stak haar hand met de ring naar hem uit. Ze trachtte niet haar leven af te kopen, ze was onbevreesd van nature. En het afgrijzen dat hij in haar opwekte was geen angst om wat hij haar zou kunnen doen. Zij gebood hem, zij bezwoer hem te verdwijnen zoals hij gekomen was en een schrikbeeld uit haar leven weg te nemen zodat het daar nooit geweest zou zijn. Het sprakeloze gebaar gaf haar jonge gestalte het ernstige gezag van een priesteres die met een heilig teken het een of andere monster bezweert. Hij stak langzaam zijn hand naar de haren uit. Zijn vingers raakten haar vingers en haar hand beefde niet bij die aanraking. Maar hij nam de ring niet. Toen ze hem losliet viel hij op de grond, evenals haar zakdoekje. Eén seconde volgden ze hem beide met hun ogen. De ring rolde een eindje naar hem toe en bleef liggen voor zijn blote voeten. Met een nauwelijks merkbare beweging schopte hij hem weg en keek haar toen weer aan. Zo bleven ze staan. Hoe lang wist ze niet. Maar ze voelde dat er in die tijd iets gebeurde. Iets gebeurde dat alles veranderde. Hij bukte zich en raapte haar zakdoekje op. Terwijl hij... Voortdurend haar bleef aankijken, trok hij opnieuw zijn mes en wikkelde het lapje batist om het lemmet. Dit kostte hem moeite, omdat zijn linkerarm gebroken was. Intussen werd zijn gezicht onder het vuil en het zonnebruin steeds witter, tot het bijna lichtte als fosfor. Tastend met beide handen stak hij het mes weer in de schede of de schede was te groot en had nooit bij het mes behoord, of het lemmet was erg afgesleten, hoe dan ook, het mes met het zakdoekje eromheen ging erin. Nog twee of drie seconden bleef zijn blik op haar gezicht rusten. Toen hief hij zijn eigen gezicht wat op, nog steeds doorlicht door die wonderlijke gloed, en sloot zijn ogen... Deze beweging was beslissend en onvoorwaardelijk. Hiermee deed hij waarom ze hem gesmeekt had. Hij wiste zichzelf uit en was verdwenen. Zij was vrij. Ze deed een stap achteruit met het onbewegelijke blinde gezicht voor zich, bukte zich, zoals ze gedaan had toen ze de schuilplaats betrad en sloop even geruisloos weg als ze gekomen was. Buiten het kreupelbosje bleef ze staan... en zocht met haar ogen het pad, vond het... en begon in de richting van haar huis te lopen. Haar man was nog niet om de bocht verschenen. Maar nu zag hij haar en riep haar vrolijk toe. Hij haalde haar snel in. Het pad was hier zo smal dat hij half achter haar moest blijven en haar geen arm kon geven. Hij begon haar uit te leggen wat er met de lammeren aan de hand was geweest. Ze liep een paar passen voor hem uit en dacht, alles is voorbij. Na enige tijd merkte hij hoe stil zij was. Hij kwam naast haar lopen om haar gezicht te zien en vroeg, wat scheelt eraan? Ze zocht naar een antwoord, en zei tenslotte, ik heb mijn ring verloren. Welke ring? vroeg hij. Zij antwoordde, mijn trouwring. En toen ze haar eigen stem die woorden hoorde uitspreken, begreep zij wat ze betekende. Haar trouwring. Met deze ring die de een had laten vallen en de ander had weggeschopt. Met deze ring verbind ik u in de echt. Met deze verloren ring had zij zichzelf met iets verbonden. Met wat? Met armoede, vogelvrijheid, volstrekte eenzaamheid, met de zorgen en de zonden deze aarde... Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Je krijgt wel een andere ring van me, zei haar man. Jij en ik zijn nog dezelfde, die wij op onze trouwdag waren. Dat maakt niks uit. Wij zijn vandaag nog even goed man en vrouw als gisteren. Haar gezicht was zo stil, dat hij niet wist of zij gehoord had wat hij zei. Het ontroerde hem dat ze zich het verlies van zijn ring zo aantrok. Hij vatte haar hand en kuste die. Het was een koude hand, niet geheel dezelfde die hij de laatste keer had gekust. Hij bleef staan, opdat zij ook zou blijven staan, en hij haar gezicht zou kunnen kussen. Kun je je herinneren waar je de ring voor het laatst nog aan had? vroeg hij. Nee, Antwoordde ze. Heb je enig idee, vroeg hij weer, om haar te laten merken hoezeer hij met haar begaan was, waar je hem kunt hebben verloren? Nee, antwoordde ze. Ik heb niet het flauwste idee. U heeft geluisterd naar De Ring een verhaal van Karen Blixen, ook de schrijfster van het boek Out of Africa waar de gelijknamige film op is gebaseerd. En het verhaal werd gelezen door aan het Nieuwenhuizen onder regie van Johan Dronkers. Verder is De Ring ook op cassette verschenen, radioboek geheten, bestaande uit twee cassettes waarop vier verhalen van Karen Blixen zijn opgenomen. U kunt dat radioboek bestellen door 2750 over te maken op giro nummer 3481660 ten name van KRO Hilversum en graag onder vermelding van Karin Bliksen.